Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We tikken dit jaar nog de 8 miljard mensen aan op aarde. Dat heeft de VN berekend. In november is de 8 e miljardste inwoner waarschijnlijk een feit. Dat is 11 jaar nadat de 7 e miljardste wereldbewoner werd geboren. Met name in Afrika en Azië komen er veel mensen bij. De stijging komt onder meer doordat mensen steeds langer leven... De bevolking groeit dus nog steeds, maar niet meer zo hard als in de afgelopen decennia. Volgens de VN was de groei het laagst sinds 1950. De straat in Huizen, waar gisternacht een explosie was bij een woning, krijgt extra beveiliging. Er zijn onder meer camera's opgehangen en ook heeft de bewoner een gebiedsverbod gekregen. De politie denkt dat de explosie te maken heeft met een drugsruzie. En er moet meer worden gedaan aan de armoede op Bonaire, dat zegt de Consumentenbond van het eiland. Door hoge inflatie hebben veel mensen het erg moeilijk. Je hoort correspondent Dick Draaier. Ik woon zelf op een steenworp afstand van een arme wijk waar één oude gezinnen met twee, vier of ja, soms meer kinderen rond moeten komen van een bijstandsuitkering. Het bestaansminimum is 1100 euro, de uitkering 200 euro. Om je voorstelling te geven, een bak yoghurt kost op Bonaire 9 euro. De Consumentenbond eist daarom dat de Nederlandse overheid... binnen zes weken de minimumlonen omhoog doet. Anders stappen ze naar de rechter. En vandaag wordt de genocide in Srebrenica herdacht. Precies 27 jaar geleden werden zo'n 8000 moslimmannen... uit die Bosnische stad vermoord tijdens de oorlog in Joegoslavië. Nederlandse militairen moesten namens de VN de mensen in die stad beschermen... maar hadden daar helemaal geen wapens voor... Minister Ollongren van Defensie is vandaag bij de herdenking in Bosnië... en houdt daar een toespraak. Maar haar bezoek ligt gevoelig in Bosnië, vertelt correspondent Mitra Nazar. Het was echt heel anders geweest als die excuses en, uh, en ook die onderscheiding... die Dutchbed-militairen hebben gekregen. Dat is een ereteken voor verdiensten. Uh, dat, dat heeft hier echt een gevoelige snaar geraakt. Vanmiddag is er op het Malieveld ook een herdenking voor de slachtoffers van Srebrenica. Het weer bewolkt, alleen in het zuiden zie je de zon. Later op de dag gaat die op meerdere plekken schijnen. Het wordt 21 graden in het noorden en 26 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je de meeste vertraging nu op de N242-Middenmeer richting Alkmaar. Het komt, komt door een auto met pech tussen heer Hugo Waard en de industrieterrein boeken naar meer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De overige files leveren amper 5 minuten op onthoud op.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 Een beetje lagen is voorzichtig wat dingen laten vallen. En toen nou, reageerden ze niet negatief. En zo ben ik die gedurende week steeds concreter geworden. En ook met, ja, de, bij de dames. De, de, de, de, de kinderen, die zijn tien en twaalf. Dat ja, is wel een leeftijd waar ze dus ook, ook gaan, gaan meemaken. Mee en en, en mm -hmm. nou ja, misschien ook in positieve uh, zin er last van gaan, gaan krijgen. Dus ik vond het ook belangrijk om de kinderen daarin mee te nemen. Ja, ik ga niet zeggen dat je vakantie daardoor verpest is, maar het is wel een Zeker niet. natuurlijk. Zeker niet. Um, was je daarvoor actief voor de VVD? Ja, ik ben sinds, en dan moet ik even goed denken, sinds 2019 ben ik actief lid van de VVD. Maar wel al uh, um, sinds 2006 echt actief politiek betrokken volgend, nou ook door de bestuursfuncties... Be be be die ik natuurlijk bij de vri vri vrijwilligers had, uh, uh, heb. Ja, uh, uh, moet je de politiek wel volgen, uh, Maar nogmaals, echt actief is antwoord bij de VVD sinds 2019... Ik heb nog uh, even een stukje kranten bij gepakt. Want terwijl ik uh, op de site aan het zoeken was, vond ik uh, niet duurzaam. Maar ik zag jou wel bij uh, de plastic uh, terras. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Uh, wethouder Lascaré gaat het opnemen voor toerisme en economie, duurzaamheid, jeugd, onderwijs, sport, natuur en publieke gezondheid. Nou, publieke gezondheid ligt wel een beetje in de lijn van een uh, van ziekenhuisschap, denk ik. Ja, zeker. Ja, als je dit lijstje hebt, wat zijn jouw uh, um, belangrijkste speerpunten? Het uh, is een behoorlijk lijstje. <lacht> ja, beetje Dat je al uh, uh, riep, maar dat clusteren we in toerisme en economie. Uh, wat denk ik de komende jaren belangrijk is... is dat, dat we weten dat er meer toeristen naar Zandvoort gaan komen. Uh, dus dat, dat betekent de komende jaren dat we echt goed moeten nadenken... Hoe gaan we als verantwoord daarmee om? We hebben een toeristische visie uit 2017. Dus als het aan mij ligt, gaan we die evalueren. En gaan we dan actualiseren voor de komende jaren. En dat we doorgaan met de...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 Uh, en die zorgen waren er al voor het coronatijdperk. Uh, maar de, de corona, de maatregelen, de gevolgen daarvan... Uh, heeft wel invloed op de jeugd gehad. Uh, uh, en daar moeten we de komende periode ook wat uh, mee. Ja, zeker. Uh, sport...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 Vergaderingen geweest zijn, waar ik als wethouder zou aanschuiven. Uh, uh, nou, die uh, is door de sportraad verplaatst uh, naar een, een datum die ik nog niet weet. Uh, uh, maar als het aan mij ligt, is eerst de eerste uh, punten die we bespreken, is dat, dat lijstje. Ja, nou, dat, dat is wel opvangend. Dus uh, dat ligt wel bij ligt ook een beetje hard hè, bij sport.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 Nee, nee, behalve als mensen wel vragen hebben en mij zien rondwandelen, spreek me gewoon aan en stel de vragen die je wilt stellen aan me. Oké. Okay. Meneer Karhe, dank voor dit uh, introgesprek. We gaan het zeker nog een paar keer hebben als er uh, politiek wat, uh, wat te doen is in, uh, in Zandvoort. Nou, dank en tot ziens. Dank je wel, Ben. Dank je wel. über liebe du stehst nicht viel Als sah ich überhaupt nicht da. Und um die Schulter trug ze nur ihr langes Haar. Ich war verlegen und ich wusste nicht wohin. Mit meinem Blick der wie gefesselt an ihn hing Ich kann verstehen.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 And the I'm sure, I'm sure, I'm sure, I'm sah ich die Sonne aufgehen und es war Sommer. Weller. Na het voorstellen van uh, Las Caray, de nieuwe wethouder voor de VVD... zit bij ons de fractievoorzitter van de PVV, Marco Deen. Goedemorgen. Goedemorgen Ben, hallo. Mag de microfoon er een beetje bij. Zal, zal ik hem euh, wat dichterbij pakken? Ze ja, ja, moeten me we wel de... goed kunnen horen. Ja. Ja. Ja. Nou, We hebben iedereen uh, die niet deel uitmaakt van de coalitie... gevraagd op een uh, reactie op het coalitieakkoord. Dus uiteindelijk moeten we dat ook vragen. En uh, volgens mij ben je de laatste in de rij. Oké. Okay.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 In, in het coalitieprogramma. Uh, uh, maar ook, ook een aantal kleinere zaken. Bijvoorbeeld het, uh, het is goed kijken naar de subsidieverstrekking. En dat daar een keer een, uh, een, een smart stempel opgegeven wordt. Van, dat je in ieder geval kijkt wat er wat gebeurt ermee. Een soort uh, verantwoording van bepaalde bedragen. Ja, daar, daar pleiten wij natuurlijk al jaren hmm. voor. En uh, dat kan uh, wat ons betreft veel efficiënter. En ik hoop dat dat ook uh, zal uitwijzen dat dat kan. Ja.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 om dit hele beleid even een half jaar uit te stellen... om in ieder geval 80% van die zogenaamde kinderziekten te elimineren. Hij heeft uh, Jong Zandvoort uh, hoog in het vaandel uh, het parkeerbeleid... en ze hebben ook de wethouder ervoor nu. Ja. Ze hebben daar veel stemmen uh, mee gewonnen, mm -hmm. uh, maar ze steunden de motie niet...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 uh, met alle respect. Uh, ik, ik doe liever zaken als PVV met de huidige wethouder dan met mevrouw Verheij. Ja, oké. Okay, ja, uh, want daar uh, kwam uh, weinig van terecht. Maar die, die mening is, uh, is bekend. Ja. Die, uh, die hebben jullie al uh, lang genoeg. gehoord. Ja. Marco, uh, we weten genoeg hoe jij over de nieuwe uh, coalitie uh, denkt. En over het nieuwe coalitieakkoord. Oké. Okay. We gaan het uiteraard volgen. En uh, mocht er iets zijn, dan word je uiteraard weer uitgenodigd bij ons. Heel graag. Dankjewel. Bedankt.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 en nog een kindje rijd ik deze route. Misschien heb ik wel mazzel deze keer. Al die automobilisten moeten, al was het dan een wildclaim of een boete, toch eens weer deel gaan nemen aan het verkeer. En voor de derde keer kom ik weer aan gereden. Is er nou nergens een heel klein plekje vrij? Het is inmiddels alweer drie kwartier geleden. Ik had nog tijd gehad me te verkleden. En ik ben helemaal zo blij dat ik rijd. De vierde keer rij ik weer door het straatje. Hoera, de er eentje weg. Eindelijk is het bij je gaatje. Maar goed, is dat nou? Die man die gaat niet. We zijn alleen zijn tikken, dat is precht. Oh, aan de derde keer kom ik weer aan gereden. Zou het er nou ergens een hefelijk zijn? Het is hetzelfde in alle grote steden. Toch heb ik helaas een hele goede reden. Waarom ik niet kan reizen met de trein? Voor de zesde keer en ik met de passage net zie Ik iets. Ik ben beladen met de nodige bagage, een versterker rug, en ballage. Ik kan niet echt niet komen op de fiets, zeven keer ben ik nu rondgereden. Ik ben inmiddels al een uur te laat Jericho kwam de slotten naar beneden Maar dat was in een autovrij verleden Kom op, ik zet hem lekker midden hier op straat Zet hem op straat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 wat vind je daarvan? Nee, dat is wel een van de punten waar ik euh, wat verbaasd over ben dat we het parkeren, het, het, het, het, een mooi woord, parkeren, registratie, informatiesysteem, het PRIS, euh, dat hebben we nog niet gerealiseerd en dat verbaast me. Uh, ik denk namelijk dat het essentieel is om uh, uh, mensen goed te roteren door Zandvoort. Het zoekverkeer, dat hebben we momenteel nog, uh, nog te veel. Ik denk dat het online reserveren daaraan bij gaat dragen, want dan weten mensen waar ze naartoe moeten en rijden ze ergens gericht naartoe.